Bouwman met het NOS Journaal. Het belangrijkste doel van de Artemis 2-missie rond de maan is bereikt. De astronauten zijn langs de achterkant van de maan gevlogen. Het signaal van de capsule viel daarbij 40 minuten lang weg, zoals gepland. Er is nu weer contact. Iets na 1 uur bereikte de Maancapsule ook het verste punt van de missie. De vier astronauten zweefden op 406.773 kilometer van de aarde. Nooit eerder zijn mensen zo ver de ruimte in geweest. Als alles goed gaat, komen de astronauten vrijdag terug op aarde. De Wereldgezondheidsorganisatie stopt voorlopig met medische evacuaties... van Gaza naar Egypte na de dood van een medewerker. Volgens de WHO was er sprake van een veiligheidsincident. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk hoe lang de medische evacuaties zullen stilliggen.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 In Taiwan wordt het gezien als te grote steun voor de regering in Peking. Die vindt dat Taiwan bij China hoort. Het weer, het is helder en het koelt flink af tot iets boven nul. De komende dag veel zon, weinig wind en temperaturen tussen 13 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Zet in de nacht. Ze legt haar koole handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Afsus, ah, dat blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan me bij.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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen. Nacht zuster, <laughs>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 Nah, nah, nah, nah, oh, oh, oh, oh. Pijn, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Zo, so je think you got it all worked out. je you got your hot pants on. je you got your arse right out. You think that je something new and special.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 They got 10 on you But I don't wanna be in that game I wanna fight don't. campaign with energy striking on those she knew Look everybody, all I wanna know is, how y'all gonna get down if you don't get up? De hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Ik draag een ring, maar ik heb jou nodig.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 The miles.